Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft vanochtend in Urk bewust niet ingegrepen... toen een journalist van Omroep Poont werd getrapt door een kerkganger... en er op hem werd ingereden. De journalist heeft aangifte gedaan. De gemeente Urk, de politie en het OM schrijven in een gezamenlijke verklaring... dat er niet werd ingegrepen om escalatie te voorkomen. Het lijkt de afgelopen week niet gelukt om het beoogde aantal vaccinaties van 400.000 te halen. De NOS heeft berekend dat het er waarschijnlijk minder dan 300.000 zijn. Het ministerie van VWS geeft toe dat 400.000 te ambitieus is gebleken. Morgen moet duidelijk worden hoe dat komt. En of de 500.000 vaccinaties die voor de komende week waren gepland, wel worden gehaald. De voorzitter van Omroep Ongehoord Nederland, Arnold Karskens... is vanmiddag bij het protest tegen de coronamaatregelen op het Museumplein in Amsterdam... meegenomen door de politie. Hij bevond zich tussen, me tussen mensen die geen gehoor gaven aan een bevel om te vertrekken. Volgens de politie was het niet duidelijk dat Karskens journalist is... maar op beelden die hij zelf maakte is te horen dat hij zich bekend maakt als journalist... en hij zijn perskaart laat zien. Karskens werd direct daarna weer vrijgelaten... en is volgens de politie niet officieel aangehouden. De bedreigde schrijfster Lale Gül stopt met schrijven over de islam. Sinds het verschijnen van haar boek Ik ga leven... over het streng islamitische milieu waarin ze is opgegroeid... wordt Gül van 23 bedreigd door moslims vanaf tientallen sociale media-accounts. Achterhalen van wie de bedreigingen komen zou erg moeilijk zijn. De komende 24 uur worden cruciaal om het containerschip los te krijgen. Dat is gestrand in het Suezkanaal. Dat zegt de Boskale stopman in Nieuwsuur. Het schip van 400 meter lang blokkeert de zeeroute sinds dinsdag. Rond 4 uur komende ochtend wordt bij hoogwater een eerste poging gedaan om het schip los te trekken. Het weer in het uiterste noorden kan nog wat regen vallen. Minima vannacht tussen de 5 en 8 graden. Morgenochtend op veel plaatsen zon. In het noorden nog wat wolkenvelden. Later vrijwel overal zonnig bij 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Je wil en hoe ik het bedoel. Je kan vertellen hoe ik het, de vader om je mond, de licht vol op je haar, maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Je kan wel merken hoe ik je bekijkt waarvan je denkt, je ogen steeds verdwijnen. Je kunt voelen hoe ik om je heen thuis van je hou, waar vroeger ik nu leef, maar ik kan veel beter zwijgen. Ik kan me zeggen wat ik dan wat ik met je wil en ook nog wanneer. Ik kan me raden wat je zegt zoals als ik je vertel Dat je van maar ik kan veel beter zwijgen. Want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk. Wil je daarvan achterkijken tot ik alles van je deed? Met alle mensen ben mensen die ik toch vergeet. Wil je allemaal laten rennen tot je ook iets in muziek ziet? Wil je langzaam leren kennen, maar misschien wil jij dat niet? wil beter zwijgen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 my eyes